Nu Akki een weekje uit logeren is bij broer Piet, is het wel erg stil in Café de Kip. Echter, tante Ali zorgt als altijd voor spektakel samen met Leo Bloempot. En wat is er eigenlijk mis met het haar van Toos? Hier komt citroentje met suiker. toch gek zo, zonder pa? Prettig gek. Nou, ik mis hem wel een beetje. Hoe smaakt je eitje? Mm, prima, halfzacht, precies goed. Mm, fijn. Kijk, nou zou Akkie iets gezegd hebben over zijn halfzachte schoonzoon... en dat mis ik dus helemaal niet. Nou, ik vind het maar stil. Zeg Toos, mm. wat is er met je haar? Mijn haar? Ja, ik weet het niet, ik heb er natuurlijk geen verstand van... Maar wordt het niet eens tijd? Tijd? Ja, voor een bezoekje aan Leo Bloempot. Nou. Wat is er nou? Niks, niks. Ik maak een beetje haast. De kip moet open. Oh. Een tostie hamkaas voor de prof. Ah, lekker. Daar ben ik aan toe. Je moet wel een beetje uit gaan kijken met die tosties van je. Hoe dat zo? Nou, gezien het buikje van je. Buikje? Ja, op jouw leeftijd krijg je dat er niet meer af. Mijn leeftijd? Ja. Ja, het is maar een waarschuwing Maar doe ermee wat je wil Nou ik vind het best charmant hoor Zo buikie Zeg hoe oud denken jullie eigenlijk dat ik ben? Nou volgens mij loop je al tegen de veertig Wat? Ja als hij achteruit loopt <laughs> zeg, Ik ben vijfendertig hoor Met jullie wel nemen. Oh hé, oh, hey, Thuis, De prof is nog maar vijfendertig Wie zei dat? Nou dat is heel fijn voor hem Gefeliciteerd prof Ja maar zou je hem niet wat ouders schatten? Ach, leeftijden vind ik altijd zo lastig. Als de profeet zegt, dan zal het wel zo wijzen. Ja, natuurlijk is dat zo. Oh, wacht, wacht, wacht. Het is vast je wijsheid. Die geeft je een soort, ja, hoe zal ik het zeggen? Rijpheid, als het ware. Nou, dat zou natuurlijk wel kunnen. En die wijze rijpheid is natuurlijk allemaal in zijn buik gezakt. Heel grappig. Ja, nee, even serieus. Waar sta je nou eigenlijk in het leven? Je loopt al tegen de veertig. Midden dertig. Oké, okay, midden dertig. Maar waar is je vrouw? Waar zijn je kinderen? Leo. Het spijt me werkelijk voor je dat je er zo'n klein burgerlijk mensbeeld op na houdt. Ja, ja, dat spijt me ook voor je, Leo. Een fatsoenlijke man trouwt ik krijg kinderen en onderhoudt zijn gezin met een degelijk vak. Ja, nou, We kennen niet allemaal kapperwezen, Leo. Dat hoef je de prof niet in te wrijven. Ik sta in dienst van de wetenschap. Dat lijkt me uitermate zinvol. We houd het in? Knip je mensen hun haar? Bouw je huis, leg je tegels, bij je koopman. Of maak je toiletten schoon, hè? Ik denk. Ja? Nou, wat ik zeg, ik denk, dat is mijn bijdrage aan de maatschappij. <laughs> kan jij mensen hun te denken? Ik verwacht ook helemaal niet dat jullie het begrijpen laat staan, apprecieer. Ja, ja, ja, die z'n toontje aan slaan, hè? Als je beter bent dan ons. Dan wij. hè? Nee, nee, ik bedoel serieus. Verlang jij niet eens naar een uh, vrouw. De juiste vrouw heeft mijn pad nog niet gekruist. Oh, of je hebt haar nog niet gezien, prof. Ja, zou kunnen. Omdat je zo aan het denken bent. Mijn liefdesleven is mijn zaak. Welk liefdesleven? Nou, jongens, kom op. Jullie moeten die arme prof niet zo plagen, hoor. Dat deert mij niet, hoor. Jullie hoeven mij niet zielig te vinden. Ik ben een zeer gelukkig mens met mijn single status. Ik leef niet volgens de standaard. Ik ben een vrijdenkend oh, mens. Ja, nou, en toch vind ik het zielig voor je. Soms zie je iemand gewoon niet staan. Terwijl ze, als het ware, recht voor je staat. Uh, prof? <tie> Ach, zonder gekken zou de wereld minder vermakelijk zijn. Mm. Nu ik het daar toch over heb, waar is Akkie eigenlijk? Nou, oh, die logeert bij zijn broer. Ja, die heeft een arm gebroken. Hé, hey, maar, maar even serieus, Leo. Die pof is zo gek nog niet, hoor. Nee, nee hij is alleen anders. Dat zei hij zelf <laughs> En alles wat de professor zegt is waar, ja, Nou, hè, uh, hey, god. Wat is er trouwens met Toasterhaar? haar? Ziet er niet uit. Nou, sterker nog. Het doet me pijn aan mijn ogen. En aan mijn kappershart. Het had een maand geleden eigenlijk al geknip geworden. Hmm. Oeh, mevrouw. Zeg, uh, hmm. wat is dat nou voor een mens? Oh, dat is die van dat nieuwe zaakje. Dat, uh, die kledingherstelwerkzaamhedenzaak op de Nou, oh, oh, uh, die moet zeker dan ook nog wat aan de eigen kleding herstellen. <laughs> Zo'n kort naveltruitje. Hallo zeg. Buurvrouw? Hallo waar? Goedemiddag. Ja, ik kom me zeker eens voorstellen. Ik ben Anna. Ik ben hier tegenover een kledingherstelzaak begonnen. Keigaaf. Nou, wat leuk om kennis te maken. Ik ben Toos en dat daar is de prof. Oh ja. Nou, dat is toch ook laag. Prof? Ben jij een gekke non? Hallo. Dat is van professor. Oh, dat is toch laag? Maar waar ziet jij dan nog patent uit? Met de overhemd? Een oh, dakje. is oh, is gaaf. Nou is die nog verlegen of? Oh, nou wat doe je gek, prof. Ach, dat geeft toch niks. Ik vind dat wel schattig. Hé, hey, maar ik moet weer gewoon. Ik kwam alleen maar even uh, hallo zeggen. Houd het dan maar weer, hè? Ja, um, wil je niet een drankje? Va van de zaak. Daar vind ik kei gaaf van. Maar ik moet echt terug naar de zaak. Hou doe waar. Hou do doe waar. Nou. Die vind alles kei gaaf, geloof ik. Ja. Hey, hey. Hey, Hallo. Hallo. Zo. Ah, hè? hè. Met kapotte kleding. Zeg Toos, zou je de sokken deze keer met wat zachtes willen stoppen? Want ik kreeg echt eeltal meteen op deze manier. Man, ik vind je een schat hoor, maar het wordt tijd dat je op eigen benen gaat staan. Huh? Ik herstel je kleding niet meer. Ho, hoezo niet? Op de hoek is er nu Anna's kledingherstel. Ga daar maar naartoe voortaan. Oh, en, en dat is al een uitgemaakte zaak? Ja. Maar, maar kan die dat dan wel zo goed als jij? Jongen, jongen, oh, jongen. Is dat jongen. zo laat? Waar moet jij niet eens naartoe dan? dat naar de tandarts. Standaard? Daar weet ik helemaal niks van. De halfjaarlijkse controle. Doe. En als je het mij vraagt, zou een bezoekje aan Leo Bloempot ook niet overbodig zijn. Ik heb eens zitten denken, Ali. Ja, Leo. Ja, en ik denk dat we die arme jongen eens een heentje moeten helpen. Wie, hey, Mani? Nee, de proef, Zeg, waarom zou ik een arme jongen zijn? Ja, wat wil je met de proef doen dan? We moeten een vrouw voor hem regelen. Nou... Oh. Hartstikke goed idee, toch? Nou, als jij het zegt, zal het wel zo zijn, ja. Ja, die kerel is zo wereldvreemd. Als we hem niet een eindje helpen, komt hij nooit in de vrouw. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar mijn ervaring is dat het nooit goed gaat... als anderen zich met je liefdesleven gaan bemoeien. Ja, maar je hebt ook een apart geval, als ik het zo mag uitdrukken. <lacht> apart geval, nou zeg. Zeg maar, wie had je in gedachten? Nou, Greta van de Bakker. Greta... Greta, dat is toch helemaal niet het niveau van de prof. Ik zou zelf toch meer denken aan een, een vrouw met een verfijndere smaak, hè? Die verstand heeft van culturele zaken. Zoals, uh, daar is theater, film en musea. Zo wij dat soort vrouwen kennen. Nou, nou ja, god. In ieder geval heb ik haar voor morgenavond uitgenodigd. En dan gaan we bij de prof aan tafel zitten en nodigen haar uit erbij te komen. En vervolgens gaan wij er met z'n tweeën vandoor. Goed plan hè? Tja. Goedemiddag mevrouw. Komt u binnen? Gaat u maar lekker zitten hoor. Ja dank u. Ja net uw plaats zo. Zo. Wat zal het zijn? Um... Was ik niet beveunen? Oh, nou ik. Uh... Dat eruit zeg, oh. er dat is wel een vaart nodig, hè? Oh, ja. Ja. ja. Ja. Nou, even iets naar voren, hè, dan kan ik u mattertje om. Oh, ja. Prachtig. Oh. Zo. Nou, ziet ziet er hier wel mooi uit, hoor. Ja, inderdaad. Ja. Ja. al die verschillende potjes en krimmetjes. En... Hoe had u het gat willen hebben? Oh, um, nou, ik, ik, ik heb hier een foto bij me, hè, kijk, van, uh, van... Oh, die ken ik, dat is die filmster, dat is Jalice's Ron. Ja. Ja. Nou, of dat gaat lukken, weet ik eigenlijk niet, hoor. Nou, ik doe mijn best gewoon. Oh, he? Hier. Zo, bent u nieuw in de buurt? Ik heb je nog nooit eerder gezien. Nou, ehm... Ik weet niet bij welke kappen u normaal niet aankomt, maar dit is echt... Dit ziet er niet uit als ik zo vrij mag zijn. Oh, ehm... Oh, sorry, hoor. Wat is eh? Dit kan ik niet. Het spijt me echt verschrikkelijk, mevrouw Bianca, maar ja... Oh! Wat zullen we nou krijgen? Kan iemand met kleding van mijn bar? Oh ja, natuurlijk. Uh, nou, het voelt wel als een soort afwijzing van tozen, hoor. Wat sleep jij daar met je mee? Uh, kleding die hersteld moet worden. En wat doet dat op mijn bar? Uh. Ik wilde straks langs Anna. Ze is kledingsherstel. Kunnen jullie zelf niet leren stoppen en naaien en weet ik wat? Dat deed je toch altijd zelf, prof? Daar heb je laatst nog een hele verhandeling over gehouden. Dat mannen van alle markten thuis moeten zijn. Ja, maar nu er toch zo'n zaakje in de buurt is, wil ik die wel een kans geven. Goh, aardig van je. Ach ja. Hallo. Hallo. Oh, Toos. Wat is er met jou gebeurd? Je haar is helemaal nat. Ja, Ja, regen. Uh... Huh? Nou, dat, dat moet er wel een heel plaatselijk buitje geweest zijn. Uh, nou ja, ik, ik bedoel eigenlijk dat ik gevallen ben. Ben je huh? gevallen? Ja, in dat vijvertje van het park. Is alles wel goed met je toor? Ja, ja, prima. Prima. Heb je nou nog je kleding niet weggebracht, Mani? Hallo, is daar iemand? Hallo, jij komt wat brengen? Dat zien we gaan opbouwen, bouwen. Pardon? Nou, of je mij klirkens komt brengen? Nee, ja, ik, euh, ik heb hier wat kleren om te verstellen. <laughs> jij zet ook een lichaamporen. Je ja. maar hier, dan kijk er eens naar. Ja, ja. Ik heet Anna. Oh, hallo, ik, euh, ik ben Mani. Hey, uh, we wilden gaan hier mee. er aan zetten, zeun omslaan. Ja, inderdaad. Um, is het morgen uh, klaar? Kan ik het dan ophalen? Ach, verrekte gek, natuurlijk wel. Kom zeker zitten. Zal ik een bakse koffievuur maken? Koffie, nee, nee, nee, dank u. Ik, ik moet weer aan het werk, dus. Oh? Heb ik geen... wat veel werk, doe je jij eigenlijk? Ik ben fotograaf. Kijk, gaaf man, fotograaf. Ja. Kom zeker zitten, D vertel eens. Nou, nee, dat, dat, dat, daar heb ik echt geen tijd voor. Hier, ik, ik... ga zitten. Je hebt ook wel zo'n gave kapsel. Uh, Leuk bekskijden je hoor. Lekker ding. Ja ja, ja, ja, ja. Maar niet echt in de spraakwater of wel soms, manneke? Ja, hé. Ik... Hé, hey, wat zeg je daarvan? Ga even vanavond mee stappen? Ik ken nog niks of niemand hier in Amsterdam. Stappen? Nee, nee, nee. Nee, nee, sorry. Als ik het niet erg vind, ik... Oh, is het al zo laat. Ik, ik moet echt gaan, sorry. Dat, oh, dat... ja. Hé, hey, hey, wit met de verder, hè? Nee? Houdoe, waar? Houdoe, waar? Houdoe, waar? Mag ik even in de badkamer, ik moet plassen. Ga maar in de kip. Hoe is het weer zo ver? Mag ik niet eens in mijn eigen huis naar de wc? Doe dat toch eens open? Wat is er toch aan de hand, Toos? Het is net alsof ik ben vreemd gegaan. Wat, wat, wat, wat, wat, wat zeg je nou? Met Bianca. Met Bianca? Ja, en ik heb er zo'n spijt van. Maar waarom? Gisteren ben ik naar Quavuur Bianca geweest. Oh, maar Leo dan. Nou, nou, zie je wel. Jij vindt ook dat ik een landverraaier ben. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar waarom Bianca? Nou, ik wilde zo graag. Is wat anders? Maar waarom dan? Nou, kijk, hier. Dit, dit is Charlize Charlie's de doen. Oh. Zulk haar wil ik ook. Nou, ik vind er niks aan. Het ziet er nep uit. Nou, mees. Zulke golven en dan die kleur. Oh. Ja, als het zo belangrijk voor je is, dan moet je het gewoon doen, Kroos. Ja, maar het is wel verraad aan Leo. Wat zou jij ervan vinden als hij voortaan in de bonte koe zijn pilsje zou gaan pakken? Nou, dat zou ik niet leuk vinden. Nee, precies. Maar uh, als hij de golven en de kleur van dat pils beter zou vinden, dan hou ik hem niet tegen. Oh nee. Nee, als hij spijt kreeg, zou hij toch vanzelf weer terugkomen. Oh ja? Ja, echt hoes, dus, luister. Als het zo belangrijk voor je is, dan moet je het toch gewoon maar doen. Oh, meisje! Lekker ding. Greta gisteren is er nog. Ze was naar de manicure geweest. Ah, vanmiddag komt ze voor een knipbeurt. Mm. Die ziet er op het top uit vanavond voor de prof. Maar denkt ze dat hij voor haar zal volgen dan? Zeker weten. Ik heb een oog voor dat soort zaken. Ik zie een bruiloft over een jaar en een heel rijk kindertje. Nou, ik weet het niet hoor. Ze heeft niet echt dat niveau, zal ik maar zeggen. Oh, let op mijn woorden. Mm. Ah, die prof. Pst, daar heb je hem. We, we, we doen gewoon. Goedemiddag. Heb je die man nou alweer bij je? Is dat een nieuwe hobby? Het is er gewoon nog niet van gekomen. Wat is er nog niet van gekomen? Om naar Anna's kledingherstel te gaan. Ah, dat nieuwe mens. Ach, dat moet je doen, ja. Ja. Wat is het dan? Ik weet het niet. Ik weet het werkelijk niet. Iets in mij houdt me tegen. Ik snap er niets van, want ik wil wel. Heel raar. Ik zou zeggen... Start de benenwagen en loop even naar de overkant. Ja, nee. Die zak stinkt nu nog meer dan gisteren. Gewoon doen. Ik snap het wel, hoor. Ze kwam nog gewoon direct over. Maar volgens mij doet ze geen vlieg kwaad. Nee. Oh mees. Daar komt Leo. Direct begint hij weer over een afspraak. Ik neem de achteruitgang, hoor. Toes, dus wees nou toch eens gewoon eens eerlijk. Hé, hey, mees. Waar ging Toos nou zo snel naartoe? Uh, nou ja, ze zal wel iets te doen hebben, gaat hè? Nou, lekker huwelijk hebben jullie als je van elkaar niet weet waar de ander mee bezig is. Hoef hoeven toch niet ieder moment van de kaart te weten wat de ander doet? Volgens mij heb Toos wat bijsturing nodig. Oh? Ik heb al wat subtiele hints gegeven, maar die vat ze niet. Oh, nee? Dus ik zeg het maar eerlijk van man tot man. Dat haar kan echt niet meer. Heb je niet gezien hoe dat haar piekt in de ogen? Ach, pieken. Wat is nou helemaal Oh, ik vind het wel spannend hoor. Ja, je doet alsof je nog nooit bij je kapper bent geweest. Zo ziet het me trouwens wel een beetje uit, hè? Oh, oh ja, oh. nou, dat dacht ik eigenlijk zelf ook al. Geef toch niks, meid. We maken er wel wat van hoor. Hé? Oh. oh, wat is dat nou voor spulletje wat je erin doet? Blijft het zo groen? Nee. Hier, dit is een advocadomaskertje. Oh, het ruikt wel lekker, zeg. Is, is, zitten daar dan echte advocaten in? Gekkie, tuurlijk. Hier, en dan geef ik je ook nog even een hoofdhuidmassage. Eh? Oh. Ja, oh. heel goed voor de doorbloeding van de haarvaten. Oh, oh, oh jee. <laughs> Heb je dat nou allemaal op de kapperschool geleerd? Tuurlijk. Oh. Nou, uh, hallo. Ik is nog te, uh, ik kom er al. Hey, hallo. Daar hebben de prof. Zeg het eens, vent. Kom die bij klerkens brengen. Pardon? Geef maar hier. Oh ja, uh, uh, uh, hier zijn de knopen vanaf. Uh, en het ondergoed, daar moeten denk ik wat nieuwe elastieken in. Ja. Daar zal de rek wel uit zijn met al die biertjes die je drinkt. Uh, uh, zeg maar oh, gewoon gij hoor. Dat oh. is <laughs> om een uur of uh, vijf wel klaar, denk ik. Hou doen waar? Ja. Ik zeg, ik dacht. Yeah. Nou, omdat. Lest uh, uh, eens, prof. Ik vind het echt hartstikke gezellig hoor, maar ik heb nog zoveel te doen. Oh ja, natuurlijk. Nee, ik wilde alleen. Nou, u, uh, je, je bedoel ik. Yeah. Uh, kent Amsterdam vast nog niet zo goed. En ik vroeg mij af of. Oh, de? Nee, profke. Daar zit wel goed. Ik gooi vanavond mee die van de fotozaak. je tegenover witte wel. Amsterdam in dek komt helemaal goed. Mani? Ja, ja. Nou, dan, uh, dan, uh, dan ga ik maar. Uh, Hou doen. Hallo. Ah, hey, tante Ali. Hey, hey. Nou, doe mij maar eens een, een dubbele ouwe. Toos, to, wat heb je nou om je kop? Een sjaal, in de libellen stond het, het wit helemaal in de bal. is hoor. Nou, hip. De libellen van 1972 zeker. Nou. Ja, kun je niet beter even langs Leo gaan? Je moet gewoon geknipt worden. Ach, gekke. Kom eens meer, Toes. Wat, wat, wat? Dit is gekke werk, Toes. Nou heb je een kapsel dat je wilt? Ga je er een doek overheen dragen? Ja, maar zo meteen. Ziet Leo het? Je kunt het toch niet eeuwig verborgen houden? Oh. Wat? Ja, god. Uh, als jullie iets geheim willen houden, moeten jullie toch eerst eens leren minder hard te fluisteren. Dit konden ze aan de andere kant van de straat nog horen. Oh, oh, wat nou? Laat zien, Wat? Ja, wat? Dat... Oh! Oh! Oh, meid, je lijkt wel Marilyn Monroe. Oh, echt waar? Ja. Oh, ja, dit is een koepsalisteron. Een nou, dat jullie dit mooi vinden. Geef mij maar mijn eigen vertrouwde toestje. Nee. Hé, hey, wat zal Leo hier wel van zeggen? Ja, die mag hier natuurlijk allemaal niks van weten. Oh, daar komt hij aan. Theo. Oh, oh, ik, ik me achter de bar. Niet ik, ik, ik zeggen. Hallo. Hallo. hallo. hallo. Hoe staat het leven? Oh, prima. <lacht> hey, hey, hey, Manny. hey Manny. Hallo. Uh. Nee, niet weer die Wat is dat toch? Uh, die heb ik net opgehaald bij die Anna. Is ze een leuk mens, heb ik gehoord. Hm. Ja, zo kun je het ook zeggen. Hoe bedoel je? Ze vindt me leuk, geloof ik. Oh. Ze wil dat ik haar Amsterdam laat zien en zo en stappen. Nou, dat kun je toch best doen. Die vrouw is nieuw hier. Ik ken nog niemand. Nou, ik word een beetje eng van haar, hoor. Ze, ze is erg, uh, ja, voortvarend. Uh, o oh, Ja. Ze heeft me zojuist wel een uur in gijzeling gehouden. <tie> en dan kun je die man niet eerst even thuis brengen? Oh. Wat, wat, wat, wat moet ik nou met dat geval op mijn bar? Nou ja, dan, dan zet ik me toch even hier achter. Uh, ik weet niet en... of dat nou wel zo'n goed idee ah, is. Ja, dat he? kan dus geen probleem. Oh nee. Okay. <tie> Hé, hey, Toos? Wat doe jij hier op de grond? <tie> Toos? Van je eigen broer moet je het maar weer hebben. En, wat heb je nou voor een rare doek op je hoofd? Dat is geen rare doek. Dat is een paschmina sjaal. Wat gebeurt hier? Oh, het spijt me zo, Leo. Wat dan? Nou, ze heb een koep, Charlie's en nog wat. <laughs> nou, doe die Charlie maar af, Toos. Oh. Nee. Nou, oh, hey. mooi hè? Oh, he? oh, oh. ja. Waar heb je dat laten doen? Bij, uh, coiffure Bianca. Wat? Le Leo? Oh jee. Leo, wacht nou! Leo, misschien komt de prof helemaal niet vanavond. Jawel, hij heeft gezegd dat hij komt. Voor mij is het trouwens wel de laatste keer dat ik hier ben. Nou Leo, is dat niet een beetje overdreven? Als Toos niet meer bij mij komt, ga ik gewoon naar een andere kroeg. Eh. Dat snap je toch? Jawel. Maar dan wordt het wel uh, een stuk ongezelliger hier. Uh, daar komen ze vanzelf wel achter dat ze hun gangmaker kwijt zijn. Ah, ah daar heb je hem. Hé hey, prof, kom erbij ja, zitten. Kom erbij zitten, jongen. Goedenavond. Hallo. Oh, heb je dit oude vestje weer aan? Wat is er mis met dit vestje? En, en sinds wanneer maak jij je druk over mijn kledij? Oh, laat maar. Je ziet er pico uit, toch? Ja, ja, ja, dat dacht ja. ik ook. Dank je. Dat zul ik... je er hebben. Hé, hey, Greta, Oei. we zitten hier. Wie is dat? Greta, hier. Ja, hier hey, ga hallo. Mag oh, ja. ik erbij komen zitten? Tuurlijk maar. Kom zeker. maar hier tegenover de prof zitten. Nou, dit is nou de prof. Ja. Oh, hallo. Ik ben Greta. Aangenaam. Kom, Ali, wij gaan aan de bar zitten. Wacht nou. Wat drink je graag? Uh, uh, doe maar een pilsje. Oh, hou jij ook zo van een pilsje? <laughs> nou, dat is ook toevallig. <laughs> nou, gezellig hè? Ja. <laughs> Nou, op dinsdag uh, zit ik op bloemschikken, heel leuk, heel gezellig. En op woensdag ga ik altijd naar de fitness. Donderdag doe ik dan online dansen. En op vrijdag, op vrijdag ga ik naar de bingo. En zaterdag, zaterdag ga ik altijd karaokeën. Ja, ja. <laughs> Misschien kunnen we wel een keertje samen gaan. Uh, nou, ik, ik hou niet zo van bingo. Gaan we gewoon naar de karaoke bar. Dat sla ik ook liever over. Oh, ik durf te weten dat jij een prachtige stem hebt. Zo vals als een kraai. Nou. <laughs> Je bent zo grappig. <laughs> oh ja. Nee, eigenlijk niet. Ze zeiden dat je leuk was, grappig en attent, maar daar merk ik helemaal niks van. Je hebt nog niet eens een drankje voor me besteld. Oh, oh ja, zie je, nou ja, ik, ik, ik moet ook eigenlijk maar weer eens gaan. Niks ervan. Ik laat jou zitten. Jij mij niet, dat vertik ik. Heb ik me helemaal mooi opgetut, nieuw luchtje, manicure. Jij ziet het helemaal niet als er een prachtvrouw voor je staat. Hé? He? Bekijk het maar. Nou, het ziet er niet echt uit of jullie plannetje slaagt met de prof en Greta. Ik zei toch dat het geen goed idee was. Alsof jij daar verstand van hebt. Ja, ik heb je gewaarschuwd, Leo. Ze hebt niet zo'n verfijnde smaak, hoor. Laat me je nou een whisky van het huis aanbieden, Leo. <tus> nou, doe mij die dan maar toos. <tus> oh, alsjeblieft. Zeg nou wat, Leo. Het, het spijt me zo. Dan merk ik anders helemaal niks van. Ik, ik voel me zo slecht. Ik vind het helemaal geen mooi kapsel meer. Maar dat is het ook niet. Wil jij nou mijn oude haar weer doen? Je komt er wel erg laat achter dat je beter bij mij hebt kunnen blijven. Maar eh, nou vooruit dan maar. Zo kun je ook niet rond blijven lopen. Oh. En zo eindigt weer een roerig weekje in Café de Kip. Waarin Greta een blauwtje liep bij de prof. De prof bij Anna van de Overkant. En Anna bij Mani. Een week ook die eindigt met verzoening. Een verzoening tussen Leo en Toos die voorlopig weer zweert bij Koep Bloempot. Luistert u volgende week opnieuw naar Citroentje met Suiker. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via met suiker.caro.nl Of de podcast, pa. Hé, hey, maar moet je er niet mee, Toos.